Goeiedag, beste luisteraars. Ja, ik wou het eigenlijk hebben over... Uh, <kwijnt> ...wat mij betreft het belangrijkste nieuws van uh, deze maand. <kwijnt> het is natuurlijk uh, bijzonder egoïstisch. <kwijnt> ik liep nog wel eens van uh, het Zeeburger Eiland... ...het IJsselmeer in over een pier. Dus tussen Durgedam en IJburg. Die pier ligt er al uh, 120 jaar, las ik ergens. Ooit uh, dienen die om uh, het riool af te voeren. Dus het werd gewoon zo opgelost in... Uh, het water daar. Ik las ook weer dat daar de vetste en de lekkerste paling gevangen werd. Dus ik weet niet of ik nog doorging toen uh, de afsluitdijk al aangelegd was. kwam ik, uh, ja misschien moet ik eerst even zeggen wat er dan gebeurd is, ze hebben een uh, gat geslagen, um, op uh, 1 kilometer van het begin ongeveer, meen ik. Dus mijn hele wandelroute is uh, naar de Filistijnen, naar de Filistijnen. En dat was dan nodig om uh, bootjes uit Eiburg niet te hoeven laten omvaren, als ze naar Amsterdam wilden. Ja, dan hadden ze wel een andere doorgang kunnen maken, wat mij, wat mij betreft. En dat was dan ook om uh, nieuwe natuur te scheppen. Dus ze waren al bezig geweest met uh, een uh, <coughs> dijkje van zand ernaast te leggen. Dus aan één kant heb je de vaargeul van de sluizen naar uh, Richting de hele stad. Langs de Rouge Dan, dus ongeveer. En de andere kant is uh, ja, een beetje stilstaand water waar ze het Eiburg in uh, geplemd hebben. Ik geloof niet dat er een uh, brug uh, ingezet wordt. Daar zou ik nog eens uh, contact over kunnen opnemen, misschien. Ja, dat las ik ook ergens. Ja, dat lees ik op internet dan, want het stond niet in de krant. Niet in mijn krant tenminste. Wel in het uh, parool, wat ik toevallig in hand had. internet zei uh, een verantwoordelijke ambtenaar dat uh, ja er kwamen toch zoveel uh, wandelaars dat uh, de natuur ernstig achteruit ging er waren al veel minder vogels terwijl uh, dat hele die hele pier een keer helemaal plat gemaaid is. Met uitzondering van een uh, aantal bomen. Ja, goed, ik zou die ambtenaren nog eens kunnen horen of er een brug komt. Dus ik liep wel eens naar het einde daar, uh, 2,5 kilometer van het begin, en dat was een klein strandje, en zwinters is dat groter dan zomers, omdat het uh, pijl zwinters uh, 20 centimeter lager staat. En uh, ja, dan groeien je een soort bramen en uh, zat nu wel eens op het puntje allemaal, waar een grote uh, zwerfsteen op stond. Ja, dat was dus gebouwd als uh, rioolafvoer, 120 jaar geleden. Waarschijnlijk ook toen het riool werd aangelegd. Dat weet ik niet precies. Want daarvoor werd het gewoon in de grachten gemikt. En of nou veel uh, ontwatering was toen uh, doorstroming. <tie> nee, in ieder geval, uh, wanneer kwam ik daar voor het eerst? Uh, zo bijna helemaal 30 jaar geleden denk ik en toen met een motorbootje onderweg naar Pampus want uh, ja, voor zover ik weet kon je er niet eens opkomen. er stond een grote hek met een groot bord toegang met prikkeldraad en die hele uh, die was helemaal uh, dichtgegroeid, onderdringbare jungle, of nou ja, je moet mijn kapmes meenemen dan. En dan moest je dus over die buis heen lopen, dus een, uh, een meterhoog uh, betonnen buis ongeveer. Ja, dat zag er nog een beetje vies uit, daar, uh, bij dat strandje waar die, die buis aan uitkwam. Dus ik ben er ook nooit gaan zwemmen. Hoe al het water uh, gewoon uitzag. Die buis die werd, uh, denk ik, een jaar of twintig geleden weggehaald. 25. 25, denk ik. Dus toen was er opeens een pad. En eh, toen kon je ook langs het hek met verbouwde toegang en prikkeldraad, dan kon je langs de waterkant er langs. En het was er al een populaire wandelroute. Dat wil zeggen, eh, winters vooral en zomers Groeien er dan weer zo'n beetje dicht. Of zwinters kon je er dan weer langs met een stok om uh, de takken weg te zetten. De Bramentakken Ja, de natuurgebieden... Er mogen dan blijkbaar geen mensen komen. Er ligt er ook een natuurgebied bij uh, Almere, tussen Almere en Lelystad. Het heet uh, Oostvadersplassen. En toen uh, kwam ik daar voor het eerst. Toen de dijk geopend was van... Uh, ...en kuizen naar Lelystad. Ik denk... Uh, ...75, 76... ...77. In ieder geval, toen kon je... ...aan één kant... ...aan de... ...zuidoostkant... ...dus over het droge... ...door het... Uh, <coughs> ...braakliggende natuurgebied... Dus gewoon ja, wat gras en riet en uh, er liep een weg doorheen. Goed asfalt en uh, rustig, uh, leuk weggetje. En van de Lelystad af kon je daar legaal... Um, ...van de dijk bij de Lelystad dan, de Knardijk. Dat moet ik misschien even uitleggen. Je had eerst de, uh, de noord toen, toen... Uh, Oostelijk Flevoland Waar Lelystad en Dronten in liggen en dan heb je de Knardijk Aan de zuidwestkant ervan. En daar is Zuidelijk Flevoland aan vastgemaakt Waar nu Almeren in ligt En uh, wat nog meer De Oostwatersplassen dus Dus je had een weg vanaf de Knardijk 2,5 kilometer, 2 kilometer uh, richting Almere, waar je ook met de auto overheen kon en dan kreeg je een hek waar je uh, <coughs> de fiets overheen kon tillen en uh, dan kreeg je een stuk asfalt weg tot vlakbij Almere, dus uh, ja, niet ver van de spoorlijn af. En bij Almere moest je dan weer een klein hekje over. Er stonden allemaal borden of boot toegang, dus het was lekker rustig ook. Uh, bij Almere weer een hekje uh, ja, van een meter of zo over. En dan nog een stukje langs de spoorlijn en uh, dan kwam je in uh, um, Almere buiten, meen ik. Dat was toen nog in aanbouw, allemaal, was bijna niks nog. Behalve een soort kamp, misschien, iets wat ook een kamp leek. Dus één heel groot blok, van, uh, wat eruit zag als één groot blok van uh, 500 meter in het vierkant misschien. Nou ja, goed, daar uh, kwam ik geregeld op die weg, daar een, een keer uh, kwam ik van Almere af, daar uh, over het hekje heen en uh, toen nam ik eens een uh, zijweggetje, een uh, gravelpad, gravelweg, kijken waar dat naartoe ging. En uh, ja, het zou uiteindelijk in het meer dan uh, in de plas uh, terechtkomen. Dus ik moest rechtsaf, verder, dus zoals het kon. En er was inderdaad nog een dijkje... van anderhalf meter hoog... met een karraspoor erop. Dus daar ging ik op. En, uh, na een kilometer of zo... Uh, komt er een jeep achter me aanrijden. Die had mijn uh, sporen gezien. En uh, was er achteraan gegaan. Want ik mocht daar niet komen... En ik moest mijn naam opgeven en ik uh, mocht al doorrijden. En toen had ik een keer afgesproken met uh, een paar vrienden om uh, te kijken of we misschien wat hennepzaad uh, kwijt zouden kunnen daar in de grond. En die nacht uh, daarvoor, voor ik erheen zou gaan, droomde ik dat ik in uh, ja, een soort gevangenkamp in uh, Zuid-Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog zat. In ieder geval iets waar ik niet uit kon, waar het niet heel uh, slecht was, maar ook niet leuk. En op het plekje aangekomen waar, waar je normaal dus het hekje over moest, een meter hoog, uh, was nu een, uh, een soort ijzeren gordijn uh, verrezen, een hek van 2 uh, meter denk ik met uh, ja, uitstekende toestanden. Waar je in ieder, geval, uh, in ieder geval met een fiets uh, niet overheen zou kunnen. En zelfs uh, levensgevaarlijk om het uh, zo te proberen. Terwijl ik ernaast stond, dacht ik van zit ik nou binnen of buiten? Dat was dus niet te zien op zich. Dat was een symmetrisch hek. Ja, en dat scheen dan nodig te zijn om de koeien binnen te houden. Levensgevaarlijke runnen. -run. Ja, nou ja, het is misschien vervelend als uh, hongerende koeien zwinters winters uh, Almere overstromen. Maar uh, daar hadden ze nog een, uh, een, een sluizer in kunnen bouwen of iets om uh, er gewoon doorheen te kunnen. Heb ik nog eens contact gehad met uh, de verantwoordelijke wethouder in Lelystad? Uh, dat, was, nee, dat was pas later, toen uh, uh, twee jaar geleden waren ze bezig met de uh, dijk. Dus uh, langs tussen de Oostvaders Plassen en uh, het IJsselmeer. Werd er helemaal uh, opgehoogd en uh, nieuw ingericht. Oftewel er regen geen autoverkeer en uh, ja het was uiterst aangenaam. Zonder borden met verbouwde toegang trouwens en uh, hekken, maar daar kon je wel langs. Op zondag was ik er dus. En ja, toen heb ik nog geschreven met die wethouder van uh, kan die dijk niet voor autoverkeer uh, worden of blijven afgesloten. Of maak dus nooit een, uh, een tolstation voor motorvoertuigen. Want het is geen Weg die nodig is voor doorgaand verkeer. En maak dan gelijk wat fietspaden doordat die door die ooitvaardersplas heen. Nou ja, dat is er dus allemaal niet van gekomen. Een aardig vind ik kreeg een kaart toegestuurd waar ik het allemaal op kon intekenen. ...ja, dat is dus de wilde natuur... Uh, ...niet waar... ...dicht bij huis... Hat met uw uh, natuurbeleving? Juist uh, wilde, onontdekte, uh, ongereglementeerde gebieden die... Uh, ...heb je eigenlijk altijd gehad, een uh, zo beetje. Zoals in de jaren zestig waren er grote uh, gebieden waar uh, woningbouw gepleegd werd en uh, wat ook een soort speelterein was. Dus de jeugdvertegenwoordiger heeft het maar moeilijk. Dan ben ik niet te zacht, denk ik soms. Ik heb wel een beetje de neiging om heel zacht te gaan praten. Het liefst zo zacht mogelijk en toch nog verstaanbaar. ik zie dat het al uh, tijd is voor het laatste uh, muzieknummertje. Pickup draait nog. Dan krijgen we Doomsday twee, Een box. Nou, gaat hij weer. Zeg tot uh, later. Vragen en uh, opmerkingen het uh, liefst uh, via de chat, via Ritter Radio, bye bye.